autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. Goedemorgen, welkom. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Toebak leeft. Toebak leeft met Wilco, Jolande en Marcus. Ja, dat wordt je volgens mij wel helemaal topgemaakt. Oh, nee. Je moet er maar zin in hebben. Goed je Ja, de sun is Shining. Wat een fantastische dag. Ja, ja, echt, uh, fantastisch. Prima, het is uh, Tobak levert op de radio aan de deur. En de uh, tweede gedeelte van het radioprogramma is even na 9 uur. En uh, we zijn er vandaag compleet. Er staat nog, uh, staan nog twee grote dozen vol met gebak. We zijn, we er, zijn al... er nu drie uit, dus zijn... we hebben nog uh, 37 gebak. 37 gebakjes, Ze kunnen nog 37 mensen aanschuiven en zich melden. Oh, Dan even identiteit meenemen, hè? Identiteit ja, ja, ja, ja. ja, want maar één, ja. één gebakje per persoon, want anders e hebben we niet genoeg. Nee, precies. dat is even. Uh... Ja, maar ik denk zo van, nou, we zijn nog zat. Zijn er nog zat? Ik heb eigenlijk de neiging om met zo'n vorkje overal een heel klein oh, hapje af te Nee, toe. nee, hou je in. Oh, oh, oh. Hij moet je oh, daarvoor oh. beschermen. Dat, is, ja. uh, dat kan niet. Dan even schudden we... Oh, er valt een stukje af. Ja, wat er naast ja. ligt is voor mij. Ja, nou, het is, uh, ja, ik zag je net al door die doos heen gaan. Ik denk, volgens mij breek jij overal een stukje vanaf. <laughs> dat nee, uh, het was echt, het had getrild in de auto. Je bent vast niet op de motor met dit. Nee, <laughs> nee, nee. Ja, hij is vandaag 23 jaar oud geworden. Ja. Yep. Nou ja, oud. Wij noemen dat jong. Hartstikke jong. 23 jaar nou, jong ik ben, gewoon. Ik laat wel zien hoe wij in de toekomst moeten omgaan met elkaar. De jonge generatie met de oude generatie. Ja, dit is een ja, voorbeeld. En wij moeten plaatsmaken, ja. euh, langs mijn hand. Oh, ja, dit, ja, wij gaan al een beetje. Wij zijn investeren in jou, dat je het straks over kan nemen. Want het geluid van Toepakleef moet door. En uh, nou, dat, jij bent de, de, de opvolger gewoon. Ja, precies. Zo werkt dat gewoon een beetje. Nou. Ja, uh, dit, nieuw bloed. Nieuw bloed. Het is een week vol gebeurtenissen. En we kijken altijd even terug wat er allemaal geweest is. Nou, Natuurlijk onder uh, Nelson Mandela is overleden. We hebben een code rood gehad. Dat soort dingen. En er was nog iets wat de afgelopen week speelde. Ik zit even te denken: wat Sinterklaas? Het nou? Sinterklaas hebben we ook alweer achter ons gelaten, natuurlijk. Dus uh, dat is fijn. We konden ons nu weer uh, focussen op de kerstdagen. Ja, er was van de week dus wel een vrouw. Gratelene uh, van der Korput uit Eindhoven. Die is er nog steeds beduust van. Want ze werd zaterdagmiddag door een onbekende man uit het niets bekoogd met pepernoten. Terwijl hij schreeuwde, ga terug naar je eigen land. Ze zegt, ik hoor wel vaker vreemde opmerkingen. Maar dit slaat alles. Dit is blijkbaar dus een, een afro-Europeaanse vrouw. Kijk okay. vooral weg, pleural. Yeah. Ja, ze stond dus gewoon lekker te roken even. En, uh, ja, dat moet je ook niet doen. Uh, nee, nee. nee. En veel mensen zagen dus de racistische actie gebeuren, maar ze, niemand greep in. En ik, ze zegt zelf, ja, ik denk gewoon dat de meeste mensen net zo verbaasd waren als ik. Dat is gewoon een heel normale man om te zien. Een man van bijna 50 met een zwarte jas aan. Ik zag het helemaal niet aankomen. Hij heette Wilco Tuwak. Ja, ja, Dat is En als ik goed hem niet. gewoon op straat was tegengekomen, had, had ik hem niet opgemerkt en had ik het ook niet van hem verwacht. Nee. Nou, ze heeft geen aangifte gedaan, want dat vindt ze te veel moeite. En uh, ja, ze hopen dat hij wakker wordt en zich doodschaamt voor zijn eigen actie. Maar waarschijnlijk... Uh, zal dat wel niet gebeuren? Nee. Ik ga dit niet doen. Nee, precies. Ik ga dit niet doen. Nee, dat snap ik al, dat je niet gaat doen. Nou, straks nog weer wetenswaardigheid. Eerst even een van de leukste plaatjes van het afgelopen jaar zitten ook deze. Nederlands beentje Tamir. de tekst is vrij simpel. Dus je kan mee doen. De DJ's van Radio... Ik weet niet welk radio, Dat maakt ook helemaal niet uit. Die zeggen, dit wordt de nieuwe toekomst... Of dit wordt de nieuwe beentje 2014. Moet het helemaal gaan worden. En ik, wij ik, kennen uh, hem natuurlijk al lang. Al lang al het einde tot weken. Nou, sorry, ik wil niet dat het op mijn eigen borst klopt. Maar soms zijn we best wel redelijk uh, vlot met bepaalde platen. Het is altijd wel leuk om even iets nieuws uh, te proberen... In plaats van mee te gaan met alle hits. Alle hits op rij. Alle 13 goed. Nou ja, weet je niet meer. Krijg je die, heb je die cd's nog? Alle 13 goed. Dat is een van mijn eerste LP's die ik ooit kocht. Alle 13 dood. Alle 13, ja, dat heb je wel. Alle 13 goed. Is, het was zo'n zo gele plaat met zo'n dame erop, die altijd net even tekort aan had. Dat je denkt. Nou, als die muziek kut, is... maakt het me niet uit. Maar die hoes ziet er al heel spannend uit. Daar kan ik al uren naar kijken. En er stond echt hele sukkelige muziek op. Maar goed, dat was. Natuurlijk, alweer 30 jaar geleden. langer geleden, bijna 40 jaar geleden. Nou, het was nog heel LP, dus sowieso was het lang geleden. Lang speelplaat was dat nog. Het is uh, de zaterdagmorgen. En uh, wij hebben ook altijd even wat berichten. En uh, de jonge generatie heeft altijd toch uh, van ons, die heeft toch altijd computer, computer nieuws? Ja, er, uh, uiteraard de nieuwe Xbox One is uit. Ja. Uh, en uh, het speeltje kost 700 euro. Dat vind ik nogal een bedrag. Ja. Uh, is dat met velen? Met veel schieten of valt het mee? Nou ja, het ligt eraan wat voor spel je erop koopt. Oh, oké. Okay. Oh, dat kan je verschillen. Maar uh, de, een, man, een Engelse man, uh, een Engelse vader, die dacht voor zijn kind van vier uh, zo'n spe, uh, zo spelcomputer te kopen. Ja. Yeah. En die was een beetje op eBay aan het kijken. En die vond 700 euro ook wel erg veel geld. Ja, dat is wel kwam hier op een gegeven moment he, de advertentie tegen waarin stond... Xbox One, FIFA Day One Edition, Ja. Yeah. foto brand new UK 2013. Oh. Nou, de, en er stond een prijs bij van yeah. 540 euro. Wauw! Dus hij dacht, nou, ook in de lucht. Ja! Nou, niks was minder waar. Want hij kocht, inderdaad, wat de beschrijving zei, <laughs> een foto van yeah. de Xbox One FIFA Edition. Oh ja. Slim... Dus, ja, Hij had 450 euro betaald voor alleen een foto. Ja, ja. De, de, degene die het op, uh, op ebay had gezet, had het als grapje gedaan. En Die vond het wel een leuk grapje. En die heeft netjes het geld teruggestort. Uh, oh, oh, dat, ja, dus dat is wel heel netjes. Het was oh. niet een echte oplichting. Maar ja, het... <laughs> de actie was wel geniaal. Het, okay. het is echt een heel grote stuk. Goed lezen! Wat en, er staat. Hoe weet het, het leuke wat onderaan het bericht staat. Uh, mijn vrienden... Uh, moesten, moesten huilen van het lachen. En zijn broer ook. Ja. En zelfs zijn moeder oh. vond het grappig. Oh, dan verwacht je nog steun van je moeder. Ja. En die laat je zelfs in de zin. De bloedeigen moeder. Nou, je snapt al dat die, uh, dat die echt getraumiseerd... Mm. de rest van het leven door moet. Ja. Dat is wel <laughs> waar. Kennen jullie uh, nog die strips van Jan Jans en de kinderen? Ja, tuurlijk. En dan had je die opa. En die had op een gegeven moment uh, gezegd... van, uh, ja, het is nu Sint Pannenkoek. Ja, en nu blijkt dus gewoon dat in uh, Rotterdam... Uh, Sint Pannenkoek nu ook gevierd wordt. Studenten vieren het al langer... maar het, uh, het wordt gebruikt nu om geld in te zamelen voor de plaatselijke voedselbank. Okay. En de initiatiefnemer Jan van Keulen zegt dat iedereen die wil... dus die kan dan dus uh, tussen half zes en half tien naar de Koningskerk komen om Pannenkoeken te eten. En iedereen kan beslissen zelf hoeveel die betaalt en zo. Nou, ze hebben flink wat geld opgehaald. Maar het mooie is gewoon, het is altijd 29 november... en bij de opa in, uh, van San Jan Jans en de kinderen die... Uh, Kinderen hadden geen trek in de boontjes die moeder wilde koken. En hij toen zei, van, ja het is Sint pannenkoek. En toen had hij ook een pannenkoek over de hoofd heen gelegd. Oh zo. ja, ik ken het wel. En het zou wel leuk zijn dat iedereen dan ook een beetje uh, een pannenkoekje op zijn hoofd legt. Nou, en, dan, en dan opeten, hè? Daar ja, heb je lekker tanden. vet haar van. Ja, precies. Mm. En, die moet je, en die pannenkoek die je op je haar hebt gehad, die moet je zelf ook opeten. Ja, hè? natuurlijk. Ik denk niet dat dat andere nog wil dan. Als oh, het is wel een hele onderneming is, de kinderen het s'avonds moeten ze weer onder de douche en zo. Ik weet niet ja. of ik er mee doe. Kan ik gewoon geld storten en verder die ja, pannenkoek achterwege laten? Doe, uh... Ja, eh, goed, hebben we het ook weer gehad. Het is hier nog voor een goed doel en dan moet je er altijd aan meedoen, vind ik zelf, hoor, ja. Net hadden dus A.H. van Tamir en nu Two Sisters Fiction Plain. Ja, dat is de zoon van Stink. Nou, luister even naar de stem. Dus twee druppels water. Hij kan doodgaan. Nou zeg, hoe ze hebben gewonnen. van Fiction Plane. Ja, dat was de zoon van uh, Sting van de Police. Ja, precies. Die kan je nog wel herinneren. Dat ze alweer, alweer bijna tien jaar geleden of zo. Daarna is het een beetje stilgerond deze band geworden. Maar ze hebben nog wel heel wat festivals af, uh, afgestroopt. Ze hebben er nog wel wat leuks uitgespeeld uitgesleept zeg maar. Het is 20 minuten over 9 in 2 tweede klas vind het radioprogramma duurt tot op 10 uur na 10 natuurlijk uh, Goeiemorgen Goedemorgen Zandvoort en straks worden de lijnen weer getest en dan kan je aanschrijven bij hotel Hoogland. Met gebak. gebak. Met gebak. Want ja, Markje is vandaag jarig en gaat daar ook gewoon nog even, even uit, uitdelen. Meestal als ik ik deel ook wel eens uit. Maar dat zijn andere dingen die ik uitdeel. Uh, okay. Een Koekje van eigen deeg. Koekje van eigen deeg gewoon. Ik oh. zal eens even flink uitdelen. Ik heb oh. een gebakje van eigen deeg. Ja. Heerlijk hoor. heb nou, je hebt een hele nacht gaan bakken. Ja. Ja, ja maar ik vind het toch een kunst op zich hoor. Dat je, omdat, heb je, ben je eens bij het proces aanwezig dat ze die gebakjes maken? Ja, ja, ja. Dat heb ik wel eens gezien, maar. Ja, het, het is toch kunstig. Oh, oh, dit moet je niet doen. Zeg je het gezicht? Oh, ik ben er wel eens mee bezig geweest. Ja, ik heb het was wel eens gedaan. Ik, ik, vind, ik vind brood een mooier product. Oké, okay, zie je uh, er wel? Ja. Het ja. ja. is een veel levendiger, veel. Ja, een ja? Mooi, gewoon veel een mooier product. Ja, precies. Doe, doe je armen vraag, zo, doe je armen wijd zo? Vraag, vraag meer uh, ja. vakmanschap. Ja, ik zie het ook een beetje. Hij is meer voor brood, brood uitdelen aan iedereen. Ja, ja dat is het. <laughs> ik heb uh, mooie berichten zien uh, op uh, RaarMerwaar.nl. Ja? Je zou bijna denken aan het Nieuws, maar het gaat wel over Haarlem. Want het schijnt dat daar een bijzondere gebeurtenis heeft plaatsgevonden op het Stationsplein. Want je hebt een standbeeld Ripperda en Kenau. Dat zou donderdagmiddag, dus niet afgelopen donderdag, maar die week ervoor, hebben gehuild. Ze zagen de storm wel aankomen natuurlijk. Oké. Okay. Een van de getuigen die ving de tranen op in een buisje... en er kwam sowieso een warme wind opzetten op het plein... waar het altijd kil is. Het ja? werd licht aan de hemel. En toen keek ik om. En toen oh. zag ik dat uit één oog van Keno tranen oh. kwamen. Ja. ja, regendruppels waren het volgens de getuigen sowieso niet... want het was kurkdroog. Ja? Het verhaal is snel de ronde gedaan... en binnen enkele uren na het voorval... lagen er naast de tranen van Keno verschillende bloemstukken. En later oh. op de avond hebben die verse mensen kaarsjes aan de voet van het beeld neergezet. Nou. Ik lig helemaal in de deuk, man. Wat heb jij nou op je neus zitten? Ja, het is het wordt gewoon een bedevaartplaats als je niet uitkijkt. Nou, en dat inhalen. Ja. Nou, dat hebben we nodig. Ja. Een bedevaart. voor ken nou? Ja. Ja. Ja, pas later zag ik afgelopen week een documentaire. Dat ging over twee mensen die werden gevolgd. die echt uit hun ogen uh, bloed bloeden. Oh. En dat was ook een van de vage ziektes. Ze konden eerst niks vinden, later konden ze wel iets vinden. En dan ze die of zo. En toen konden ze het onderdrukken. Maar het is wel heel vaag om te zien. Hoor. Je ziet hem gewoon, die, die huilden. en dan komt er bloed uit, uit de ogen vandaan. Dus je denkt, nou, je, je kan, je kan uh, als je een overdruk hebt. Dan krijg je eerst een bloedneus. Maar als dat niet werkt, je, ga je in ieder geval... Uh, gaat het via je ogen? Nee. het is echt typisch. Laat je ogen nog even doormeten. Het is gewoon een beveiliging van je lichaam. Oh, precies. Wetenschappelijk eh, hebben we dat gewoon weer opgelost hier. Tuurlijk. Los alles op je. Yeah. Ja? Ja, een, een vrouw uiteraard in Amerika. Natuurlijk, die, daar, uh, gebeurt ja, daar gebeurde Ja, daar gebeuren de echte dingen. Yeah. Die, die dacht, uh, nou, weet je, laat ik eens... Uh, uh, nou? Kijken of mijn man vreemd gaat. En dat bleek inderdaad. En toen ze daar achter kwam was ze niet erg blij, uiteraard. Nee. En ja, toen ging ze verhaal halen bij, oh, bij de vrouw. Oh, oh, waarmee de man uh, vreemd ging. Nou, die was gewaarschuwd door die man. Ja, dus ja, die had ja. het huis al lang en breed verlaten. Maar ja, de vrouw die uh, trof een leeg huis aan. Waar ja. wel de voordeur van open was. Ja. Dus die heeft even het huis uh, lichtelijk onder handen genomen. Ho, ho. Okay. Maar ja, ondertussen was de politie ook onderweg. Dus er werd... Uh, Okay. Gelijk gearresteerd. En de man en de vrouw. Dit ik, is bijna zo'n sprookje. Hè? Ik was bijna zo. Ik, ik viel het me al vast. Ik denk nou er komen allerlei activiteiten die altijd Jolande bedenkt. Uh, die vrouw ah, ik heb wel eens gehoord dat ze ook wel eens deden bij uh, een, een ex. Dat ze dan zo'n uh, gordijnrail openmaakte. Dat ze daar een paling in stopt En dan weer dichtmaakte. En dat die mensen hadden. Wat stinkt het toch hier in huis. En ah, wat is dat nou toch? Ah, ah, ze heeft onder andere de muren ondergekookt. Ja? En het hele huis volgestrooid met uh, ongebruikte condoms. Ja. Ja. Maar ja, ja, gebruik is vind ik veel nader. Ja, ja. ja maar ja. Ga, pak, pak maar, <laughs> ja. maar een... een heel huis vol met gebruikte condooms. Ik weet dat niet waar moet ik die dat, vandaan Ja, ja, ja maar maar wel wel Ik wel bezig, vind het wel, wel een beetje kostbaar. Al, hè? Dat is wel uh, ja, ja. ja, ruim stoppen. Je kan ze toch nog een keer gebruiken. Je zegt, oh, deze is ongebruikt. Nou, inderdaad. Ja, ja, Maar geen, uh, geen gedoe. Misschien nou, dus is geen ja. stiekem een om gaatje te oh. Dat zou wel weer een goede, een goede actie zijn. Zeg. Ja, maar dan heeft die man weer geen genoeg geld voor alimentatie voor haar. Hè? Want dan oh, moet hij die, die nee. kinderen ook weer regelen. Ja, dat is ook wel niet heen. doen, dat is Kijk, niet is handig. Kijk, is dat een vrouw die toch rationeel even nadenkt hoe je het beste kan aanpakken. En een paling naaien in een gordijn. Wat een goed idee. Nee, zeg. nee in een gordijn buis. In een gordijnbuis. buis. Dus dan heb je zo'n grote buis ja? en daar hangt het gordijn aan met ja? grote ringen. En als je die buis oh. open maakt, ja? daar de ring op. Het is echt ranzig. Wij hebben het een keer gehad dat we een, een, een lenen auto kregen. Ja. En daar had iemand de vorige. had waarschijnlijk een lekker visie gehaald. Oh ja. Achterin gelegd en vergeten. Ja. En wij in die auto. En stinken, stinken. Ja. Hoe zit het nou? En op een gegeven moment doen die achterbakken open. Ligt er dus gewoon een krant met twee uh, rotte vissen achterin. Ah, Ja, zo ranzig. Het schijnt zoals bij voetbalwedstrijden doen die jongens. Dan halen ze een haring in. doen ze onder in de sporttas. Doen ze een haring. En doen ze de rest. De, de, de, de, de, de, noem je dat? De voering doen ze weer bovenop. Huh? En dan gaat het na een week of zo. Gaat het toch wel erg onpasselijk uit. Ruik. En dan ja. kan je de tas weggooien, hè? Oh. Dat zijn de leuke grappen op zaterdagmiddag na een uh, middagje sport. Ja, dat is een lol. Wat een lol Onderbroekrol, zeg ik altijd. De zaterdagmiddag. Of de zaterdagmorgen. Misschien in de onderbroek naaien. Vind zo, uh, dat vind ik ook nog zo. Dat vind wel Dat zie je in de onderbroek na nou, naaien. Dat zie je in de onderbroek na. Nou, nou. Uh, even tijd de muziek. Somebody called you the next best thing. But you can ride in without a name. And get out of leaves I'll heal the new king. You can't handle the price of fame. You can't handle the price of fame. But you got it up land like me now.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 Show me any shortcuts to save time. 20 ja. kerstdagen. Ja, het is, en grappig is, deze plaat moet in 2014 helemaal gaan doorbreken. De carousel van Towns of Saints. De Zaterdag. Ja, mocht je het pad helemaal kwijt zijn. Het is de zaterdag en het is... Uh, Nieuws uit Zandvoort. Uh, precies, we zijn weer zo ver dat we Nieuws uit Zandvoort presenteren. Ja, er kan binnenkort weer geschaad worden. ja. Yeah. Dankzij uh, de steun van vele sponsors uh, van binnen en zelfs buiten uh, Zandvoort... Uh, en medewerkers van de gemeente Zandvoort... en natuurlijk een uh, grote groep enthousiaste vrijwilligers... kan er dit jaar weer uh, geschaad worden op een ijsbaan van circa 250 vierkante meter... op het uh, Raadhuisplein. Uh, de feestelijke opening is aankomende zaterdag, 14 december... om 17 uur precies. En uh, wat mag dat dan uh, gaan kosten... Het we, ja? gaan we? Gaan we het over geld? Ja, natuurlijk. Vind, nou, maar... ja? Ja? Eh. Weet je het niet? Nee, ik vind, uh, ik, vind, ik vind prijzen, nee. Dat, ja. dat, dat... Nou, het is echt uh, klein geld, vijf euro's had ik gelezen. Uh, kost het om uh, de hele dag te schaatsen. En je kan zelfs een 10 rittenkaart uh, kopen, Het is 45 euro. Kost je dan. En dat en dan klopt krijg... inderdaad. Ja. Ja, en dan krijg je nog een limonade erbij. Nou, oh, hey. Ja, hey. oh ja, wel één dingetje. Vanwege de ijsbaan ja? zal de komend weekend geen biologische markt zijn... Op het Raadhuisplein. Oh. Liefhebbers van deze markt zullen tot donderdag 9 januari geduld moeten hebben. En dan is hier de markt. Ja, okay. Het is allemaal wel mooi. En uh, die, die, die, die schaatsbaan is ook ooit opgezet door uh, Gert van Kuik... die vorige week natuurlijk waarderingsspeld uitgereikt heeft gekregen van de burgemeester. Nog andere berichten, Jolande? Ja, ik zie hier dat Richard Fox erin geslaagd is om de eerste Vivaldi-cup op zijn naam te schrijven. Die Vivaldi Cup wordt door exploitanten van restaurant De Links... bij Open Golf Zandvoort ter beschikking gesteld. Het gaat over een negen-holst golfwedstrijd... die in de vierjarige tijden gespeeld wordt. En daarom heet hij de Vivaldi Cup. Dus dat is best wel grappig. Oh, en daar ik kan eigenlijk... ik wel meedoen. Ja, misschien wel. Ja. En uh, wat ik ook nog zie is dat de Zandvoortse Courant nu... Uh, verwijst naar ons radiostation. Dat, dat zij de grootste bron zijn voor Goedemorgen Zandvoort van CFM. Maar ook. eigenlijk ook van wat Leef natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat is duidelijk. En ze zeggen dus ook van, nou ja, gaat u dus gewoon... Uh, Wilt u dus van het Zandvoortse Nieuws aan de Achtergronden op de hoogte blijven? Dan kunt u dus op zaterdagochtend uw slag slaan. Inclusief een gebakje vandaag. Ja. ja. Dus ga naar Café Hoogland. Oh nee, sorry, Hotel Hoogland. Ik net zeggen. Van een kopje koffie. Ja. En uh, die, die man met die baard, die, uh, die is dus jarig. Die mag u zoenen. Ja, nee, niet Sinterklaas. Of die is al weg. Ook niet de kerstman. Die is niet. Het is, een, uh, het is allemaal geen witte baard. Het is een rode baard? Ja, met je rode. Een rode rooie, rooie baan, die, Daar kan je je gebakje ophalen. Uh, dat was nog even politiebericht. Er zit genoeg in, in die baard. Ja, precies. <lacht> nog even politiebericht. Die hoorde net al uh, voorbij gaan. Burgemeester Niek Meij heeft vrijdag 29 november het gebiedsverbod ingetrokken. Dat hij in oktober had ingesteld voor een bewoner van de dokter Griekenstraat. De burgemeester. Had... Gerkenstraat. Ger Ger Gerkenstraat, sorry. Ja. Gek. Let eens op. Ja. Uh, hij heeft ingesteld vanwege ernstige overlast die deze bewoner veroorzaakte. Zij zijn om de tafel gegaan. De man zegt dat hij zijn leven gaat beteren. En uh, ja, dat is leuk om te horen. Dat hij gewoon weer terug kan naar zijn moeder. Uh, ze zitten nog wel te denken. Om misschien te kijken of ze nog een schadevergoeding moeten gaan betalen. Omdat hij een tijdje vast heeft gezet. Maar ja, dat schijnt ook wel weer bij het proces te horen. Dus nee, nou ja, dat heeft nog een klein staartje, Maar. Ja, hij mag nog toch weer terug en de buren willen wel met hem om de tafel... om te kijken hoe ze het beter kunnen doen zo. Zo is dat. Ja. Gisteren zijn een aantal mensen van de toneelvereniging Wil Hildering naar Haarlem gegaan... om de kleding op te halen, want volgend weekend en het weekend erop... wordt de jubileumvoorstelling Oliver Twist gespeeld in Theater de Krocht. Er zijn kaarten te kopen bij Bruna Balkenende vanaf afgelopen donderdag. Zorg dat je even goed op tijd erbij bent, want ik heb wel gehoord... dat de veertien e zat helemaal vol en de mensen zijn gebeld... of ze alsjeblieft op een andere avond willen, want... Tegenwoordig kan je, kan je gewoon uh, inschrijven. En dan, uh, ja, dan moet je maar kijken of er plek is. Dat is ook weer de vraag. Ja. Maar ik ga. Okay. En ze hebben mij gelukkig niet gebeld. Dus ik mag de veertiende. Oh, okay. Had jij nog wat, Marcus? Of had ik? Uh, ik, ik ben mij even aan het verdiepen in uh, Lammens. Want die gaat uh, weer naar Dakar toe. Ja, uh, Lammens. Ja. Daar was ik even op. Uh, Oké, okay. nou, ik heb nog wel een klein berichtje hier. Vorige week donderdag trof Zandvoortse wandelaar een, uh, een drukte van je wel eens op het strand aan. Want namelijk, uh, toen hij dichterbij kwam, zag hij ja wel een zeehondje. Oh. aangespoeld. Oh, uh, oh. Uh, ja, oh, oh, oh. 45 keer per jaar gebeurt dat toch. En uh, het blijft fascinerend om te zien. En uh, hij was nog acht weken oud maar. Oh, echt triest. En nou zijn je al kwijt. Nou oh. ja, nou goed, tot zover de Zandvoortse berichten. Zover het nieuws uit Zandvoort. Het is tijd voor de Jolandenkeuze. Heb je wat uh, geld op zak? I need a dollar, dear. I need a dollar. Now. En hier daller. dollar. Ja, Hij kan wel een gebakje krijgen. Ja, geld hebben we niet. Maar liefde. En gebak hebben we wel vandaag. De liefde en gebak. Ja, want het is vandaag natuurlijk. Uh, nou, uh, ja, dit is het vanavond. Vandaag. Zeg je schade, jij voelt je. Dag synterklas. Trappel, trappel, trippel. Trappel. Maar ze is vandaag ook jarig, is het Amalia. Van Sinterklaasje. Ja. Dag, Sinterklaas. En uh, uh, Amalie is vandaag jarig, maar ook Marcus is vandaag jarig... en die heeft wat gebak meegenomen. Dus je kan hier nog even een gebakje komen halen. En anders ga je straks bij een hotel Hoogland. Daar is namelijk ook de hele doos het gebak nog te vinden. Nou, dan moet je wel op tijd zijn, denk, want ik denk dat hij in uh, Hoogland... wel redelijk snel uh, leeg is straks. Weg is de doos. En weg is hij. Ja, dat, uh, dat is zomaar weg. Ik Af heb trouwens een mooi artikel gezien. Dus ze zijn bezig om een... Uh, een stad te maken die kan drijven. En dat heet het Freedom Ship International. De basis is, is in Florida. En het zal 25 verdiepingen hoog zijn. Oh! En er kunnen 50.000 mensen wonen. En het schip zal worden aangedreven door zonne- en golfslagenergie. Dat vind ik wel apart. Wow, golfslagenergie. Is, dus het maakt niet uit of het water omhoog komt. Hey, wij hebben nergens last, want we gaan gewoon mee omhoog. Ja, dat het zal is... nog even duren voor het plan uitgevoerd wordt. Het gaat 6 miljard euro kosten. En zodra de aannemer 1 miljard euro heeft... zal gestart worden met de ondernemer. En uh, ja, er is ook een filmpje bij in computerbeeld en animaties. Het is toch wel heel erg uh, geinig. Het is echt, uh, echt een mega gebouw op, uh, op het water. Uh, nou, wat ook heel in de hoog in de lucht was... is afgelopen weken uh, onderzoek gedaan naar dat uh, vliegtuig wat neergestort is natuurlijk in uh, Rusland. Dat gewoon recht naar beneden kwam. Nu zijn de verhalen over bekend dat hij wel zijn vliegbrevet heeft. Uh, dat hij wel examen heeft gedaan, maar de school waar hij dat examen heeft gedaan. Die voldeed niet aan de eisen. Dus eigenlijk heeft hij geen geldig bevliegbuffet gehaald. En is het allemaal een beetje... Mm, dat je denkt, van, ja, kon hij nou wel vliegen of niet? Uh, dus daar zijn ze verder onderzoek aan doen. Want hij heeft gewoon echt de stuurknuppel... gewoon flink naar, naar beneden ge, gedrukt. En daardoor is het vliegtuig... gewoon rechtstandig naar beneden gekomen. En oh. iedereen die in het vliegtuig zag... is er ook komen te overlijden. Oh. Uh, ja, precies. Uh, Elke hoopte nog geweest over piloten, afgelopen week, dat ze moesten betalen om te mogen vliegen. Het is ook bizar dat ze gewoon echt soms tussen de 20.000 en 50.000 euro moesten betalen om te mogen vliegen. Om hun vliegbuffet te behouden. Want ze moeten ook een aantal uren per jaar maken. En als ja. ze uren niet maken, dan moet je weer opnieuw examen doen. Dus ja, nou ja, dan ga ik maar betalen om te mogen vliegen. Ja, zo kunnen natuurlijk de vliegtickets wel flink op laag in prijs. Alleen, ja, het, het is natuurlijk wel een beetje maf dat je denkt, ja, dat hoort niet zo. Maar ik dacht bij mezelf, dit moeten we vertalen naar de zorg. Ik denk, als we nou in de zorg. Want in de zorg krijgen we steeds meer vrijwilligers. We hebben echt heel veel aanbod. Ja. Als je die vrijwilligers nou laten betalen om bij ons te werken in de zorg, dan kan je daar de begeleiding van die vrijwilligers weer van bekostigen. Oh ja, Anne. Dus het is okay. toch een hele belevenis om in de zorg te mogen werken. Tussen de bejaarden en verstandelijk gehandicapt. Dus nou, ik, ik vond het een eye-opener. Ik ga het met mijn leidinggevenden dus even bespreken Vrijwilligers die gewoon betalen om te ons te, te mogen werken. Nou, ja, want het zo. is eigenlijk een hobby en de voor hobby's betaal je ook. Ja, precies. Zo is het. Opgelost. De crisis. Ja. En als we het over betalen hebben... Ja? Een, uh, een 52-jarige New Yorkse vrouw... die uh, werd gebeld door de Amerikaanse lotto... en die uh, met de mededeling dat ze de ja. jackpot had gewonnen... Ja, ah, natuurlijk. De vrouw uh, dacht... Nou, kan niet waar zijn. Dus nee. die, de, die zei, ik hang op. En dat ja? deed ze ook. Nou, de, de medewerker, uh, werkster, die hoedt uh, voetbestuk. Uh, dus die belde nog een paar keer terug. Ja? Ja, en uiteindelijk zei die vrouw, nou, bel mijn man maar, want uh, ik geloof er niks van. Ja. Nou, die man die geloofde het ook niet. En die had ook de telefoon erop gegooid. Nou ja, zeg. Nou, vervolgens gingen ze onderzoek doen. Dan bleek dat ze inderdaad 4,5 miljoen oh. uh, euro hadden gewonnen. Oh, hier kan ze nog hele rare nachtmerries van krijgen. Dat ze niet... Uh... Dat ze het toch niet gekregen heeft, weet je? Hoor. En uiteindelijk, inderdaad, belden ze op. En Ja, maar mevrouw, u uh, bent nu te laat. Ja. En, uh, dus ze was het in principe kwijt. Ja. Alleen, ja, uiteindelijk uh, hebben, ze toch wel, uh, hebben ze het geld wel gekregen. Oh, dat is. Maar ja, dat, dat zou je toch maar gebeuren. Dat je denkt: van ja, ik word in de maling genomen, ik gooi de telefoon erop. En later en, lees je het uh, uiteindelijk geld. ben je je geld kwijt. Uh. 4,5 miljoen. Nou, ja. Wij hebben dus bij, bij de gemeente dat dan de burgemeester, als je jaagt, bent, dat die dan uh, wel eens belde ofzo. of zo. Uh, voorheen, hè, de vorige burgemeester. Ja. En ik weet, toen had hij. Die, die belde van jou ja, met de burgemeester. is een pijnlijk puntje voor de huidige burgemeester. Nee, nee, nee ja, die ja, komt kom langs. Die ja, geeft een hand. Maar ja. oh. toen belde, iemand, belde die burgemeester op. Die iemand Van jou ja, met de burgemeester. En toen, die gaat gewoon zo met de erop. En dan legt ze zo van. <lacht> ja hoor, weet je wel. Ja hoor. Oh. Dat <lacht> is wel grappig. Ja, ja. Sikkel, let dan ja. eens even op. Ja. Nieuw single van Miles King. Yeah, yeah. Better than that. Even hebben rock and roll met je stevige muziek. I feel better than that. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, I feel better than that. het voelt je volgens mij wel helemaal top vandaag. Ja, ik voel me helemaal tjaka. Het is de zaterdagmorgen. En Sinterklaas achter ons op weg naar de kerst. Het is goed om te weten. En uh, ik heb... Uh, oh, ja, oh ja, precies, ja. Wat ik nog even... Uh, Binnenkwam. Oh ja, oh ja je ziet al politieberichten. Een 54-jarige Paul is zaterdagmiddag vorige week zaterdagmiddag, aangehouden. Hij verklaarde tegen de politie dat hij verblind werd door de zon. En daardoor heeft hij een aanrijding veroorzaakt. Achteraf bleek, bleek dat hij nou, flink wat gedronken had. Uiteindelijk ja, het land uitgezet. <lacht> ja, nee, dit is een grapje. Dat kan helemaal niet. Polen kan je het land helemaal niet uitzetten. Die moet je met open armen ontvangen en weer een nieuwe baan aanbieden voor een hapbekrat. gaan ze aan het werk. Dat moet je hebben natuurlijk Nou, nog andere berichten. Kijk even naar Marcus. Nee, je hebt nog niks. ik heb hier nog een ander bericht. Een inbreker is zaterdag uh, 30 november in uh, Heemstede betrapt. De man had rond twee uur s'nachts een schuur in de binnenweg in Heemstede. Was hij binnengelopen. En uh, Agenda zagen de man en heeft hem aangesproken. En uh, hij zei dat hij van het inbrekersgilde was. En, uh, dat hij uh, nog met de stichting om de tafel moest voor de CEO. Maar uh, nou goed, uiteindelijk is hij aangehouden. En uh, af, afkomstig uit Litouw was hij. Uh, zijn spullen zijn afgenomen. En hij krijgt nu begeleiding, uh, psychi uh, psychiatrische hulp en zo Maar die wordt uiteindelijk straks naar huis aangeboden. En ook uh, en, uh, met een baan. Dat komt allemaal goed. Heel goed om dat te horen. Altijd voor onze medemensen moeten we goed zorgen. Ik kijk nog even naar uh, andere mensen hier. Ja, ik heb hier wel een apart bericht. Ja? Van, uh, een vrouw die... Uh, ja, we kennen het principe zelf hier natuurlijk wel. Ja. En uh, ja, die, je komt de meest bizarre selfies tegen. Mensen die op de, de wc zitten. Uh, mensen uh, die uh, met de pauze op de uh, foto gaan. Ja? Tijdens een be bevalling. Zelfs op uh, begrafenissen. Ja? Maar nu was er een vrouw. Die maakte ook een selfie van haar met uh, uh, een brug op de achtergrond. Ja? Uh, die beroemde brug in uh, Los Angeles. Hoe heet die ook weer? The... Golden Gate. Ja. Golden Gate, ja. En uh, toen ze de foto nog eens even beter ging bekijken. Oh, ja, ja. Bleek dat er op de achtergrond iemand zelfmoord aan het plegen was. Nou ja. Dus... Dat was niet helemaal bewust, maar. Nee? Uh, hoe heet het? Uh, ja, je ziet uh, op de achtergrond uh, een, paar uh, ja, een man die uh, wil springen. En ja? twee uh, hulpmedewerkers die uh, er vanaf <laughs> proberen te, te praten. Doe het niet! Ja, vanaf uh, dat hij ja. springt of ja? Ja, nou, uh, vanaf de railing. Ja, dat hij springt. Ja, het is, ja. Nou, ja. Ontspringen. Doe het nou, je, je bent niks meer. Mee. Ja. Nee, maar uh, dus ja, een vrij bizar, uh, bizar zelf. Ja, manier. en dan heb je ook nu zo van... is het er nou gelukt of is het er nou niet gelukt? Dat is ja, en nou. nou, dat staat er dus weer niet bij. Dat is ja. wel jammer. Dat zeg je een ja. beetje een halve verklagging. Er is in de Verenigde Staten duiken sinds afgelopen weekend... bij allerlei barretjes, koffiehuizen, restaurants... enorme fooien op. En wie de weldoener is, is op verslagen ondu onduidelijk... Ja? En uh, er is een Instagram-account van de gullegever waar foto's worden geüpload van de gelukkigen. En op de bonnetjes schrijft hij of zij doorgaans een getal met vier of vijf cijfers en het adres van Instagram-account. Wacht uh, even, voor, ja, vier of vijf cijfers. Is dat voor de komma of achter de komma, hè? Ja, zeker. Ja? Ja, ja. Tienduizenden dollars zijn er echt in de afgelopen oh, dagen oh. weggegeven aan zijn veersters, bar, ja? tennis en golfcaddies. Het lijkt een mooie waarde te zijn, maar de gebruiker van het Instagram-account... Ja. zweert dat de fooien daadwerkelijk worden betaald... en een screenshot van een betaalrekening dienst als bewijs... met daarbij de opmerking, voor de duidelijkheid... Tips for Jesus betaalt zijn fooien. En het vermoeden bestaat dat achter Tips for Jesus meerdere mensen schuilgaan. En tot die conclusie wordt alleen nog gekomen omdat in de berichten van Instagram-account... voornamelijk over wij wordt gesproken. Wat gaaf, hè? Dus dan zetten ze gewoon het Instagram-account erop... Uh, een bedrag en dan kan je gewoon daarheen en dan kan je gewoon het geld uh, okay. overlaten maken naar jou. Nou, ik moet me nog even bij laten praten hoe dat dan precies werkt. Ja, hoor. Graag, oh he? man, De techniek van tegenwoordig. Ja. ja, dames en heren, wat hebben we hier? De fratelli's. De Fratelli's hebben een nieuwe single uit. Roligheid aan top. En het heet de Seven Nights and Seven Days. Ja, precies. Oh, heerlijk hè. Zaterdagmorgen, je hoeft bijna niks te doen, alleen even boodschap doen. Dus je fiets over de dus stad in. Even kijken wat er allemaal nog voor aanbieding is. Straks voor de kerstdag moet je het ook goed inslaan. Nou, ik fiets afgelopen week. Uh, fiets ook zeg maar Alkmaar in. Ik woon zelf ook in Alkmaar. De Kaasstad. En dat was op een avond en ik denk, nou, ik uh, ga eens naar een comediant... Uh, en ik ging naar Freek de Jonge oh? in de vest niet. Heeft hij nog? Ja, die leeft nog. Heel bizar. Alhoewel af en toe zette hij ja. zichzelf ontzettend voor lul. Gewoon de afgelopen weken bij Pauw en Witteman was hij, was hij aangeschoven. Let hij niet helemaal op. En voordat je weet zit in een discussie dat je denkt... Blijf er nou uit. Blijf er nou buiten. Daar ben je te oud voor. Even opletten waar het over gaat ook, Vreek, Want soms ontgaat je dat dingen. Dat, maar goed, dat wist hij zelf ook wel. Maar goed, ik fiets er dus de stad in. En toen dacht ik van, hé, hey, wat een hoop mensen op straat. Wat een hoop oude mensen op straat. Gaan die allemaal naartoe? Ga ik naar. Uh... En toen kwam ik in de vest. Nou, echt, ik heb nog nooit zoveel oude mensen bij elkaar gezien. Oh. Ik had echt zoiets van, ik dacht dat ik naar iets hips ging, maar nee. De, de 65-plus Daar dacht ik echt dat, dat ik naartoe dat, ging, ja. Ik, ik heb wel meegemaakt dat ik uh, door Utrecht en reed dat de ja? 65-plus beurs was. Nou, je doet lang over naar je. Zeg maar normaal staat er daar file. Maar ja? als we het 65 plus, beurden, is het nog ja, erger. Ja, precies. Niemand rijdt door en niemand vindt weg. Nee, echt nee, vreselijk. Ja, nou, dat, zie ze is allemaal twijfelen. Hier links. Oh, nee, nee, nou toch rechts. Nee, nou, weer omdraaien. Nog een keer terug hier, hier. Nou goed, dit viel mee Want dat iedereen liep de, naar de vest toe. Maar ja, ik, in, in de pauze ging het licht aan. Of in de pauze, af en toe ging het licht aan in de zaal. En dan zeg je: Jeetje, je hebt nog nooit zoveel kale mensen bij elkaar gezien. Allemaal kaal. Nou, ik moet zeggen, ik heb nog steeds respect voor. Vreek uh, uh, jongen, af en toe gaat hij uh, gigantisch op zijn. Tijdens televisieprogramma's maakt zijn show's zijn nog steeds heel grappig. Ik dus, het is steeds onderhoudend. Het is niet vernieuwend, dat doet hij al jaren jaar niet meer. Het toch wel regelmatig standaard verhaal met hier en daar leuke grappen. Ook actuele grappen, maar ja, het is toch knap dat hij zo'n heel verhaal voor anderhalf uur helemaal uit zijn hoofd vandaan ja, afblaast ja. gewoon. En dat gaat aan een hoog tempo hoor. Dus, uh, en je hebt niet uh, van die dingen op de grond liggen. Dat had Wim Kant toch altijd. Ja, tevallen, zou die dan en Wim en die. Kant. Na afgelopen week zag je ook weer Tony Hermans... met die Sinterklaas Sinterklaas-conferentie. Ja. Ja. Kijk, hou eens op. Ja. En weer van die... Van die, van die, van die 40-plussen die dan zeggen, ja, het blijft goed, hè. Ja, het blijft goed. Nou, ja, nou er zat overom. ook een, nou, een knuffel Marokkaan bij... en die vond het helemaal geweldig. Oh, dit zo mooi, ja. ja. Anders kreeg je geen geld voor zijn verschijning. Ik, ik, ik, ik, ik denk dat het is een beetje van... Uh, als je goed wil inburgen in Nederland, wat vind je dan nou goed? Nou, onder andere Don Hermans. Hermans wel, Wim Sinterkool. Zonneveld. Oh, het waren super goede mensen. Toen waren het goede mensen, maar het is nu allemaal wel een beetje bleek het is een beetje gedateerd. is een beetje gedateerd. En ook die pauze die erin zit, denk ik van jongens, kan die vooruitgespoeld worden. Ik snap dat het hier moet lachen en zo, maar door moeten we... <laughs> nou goed, genoeg afgezegd. Wat hebben we nog meer zo? Ja, in China uh, oh. hebben ze een raket uh, de lucht in gestuurd. Ja. En ja, zo'n raket die gaat natuurlijk uh, in onderdelen de lucht in en die laat af en toe wat onderdelen vallen. Ja, oh, ja, ja. Nou, dat uh, is bij deze raket ook gebeurd, oh, alleen uh, iets te vroeg... Waardoor uh, die gewoon op de aarde weer terecht kwam. En zo'n duizend kilometer vanaf de lanceerplaats... Oeh. ging een deel van de raket dwars door een, uh, een dak van huis heen. Zo. En gewonden, gebonden door je? Nee, het was gelukkig een Oeh. schuurtje. Ja? Dat, dat scheelde weer. Ja, en de mensen schrokken natuurlijk zich helemaal rot... en zijn meteen naar de schuur gerend wat er aan de hand was. En ze vonden daar een onderdeel van een raket. Ze dachten met een vliegende schotel. Ja. Nee, nee dat ze niet? wisten wel dat het een raket was. Dat scheelde Oh, Dat, dat, valt, oh, dat valt er was er wel duidelijk te zien. Oh, ja. okay. oh, ze krijgen een vergoeding tussen de 600 en de 1000 euro. Oh, dat is wel weinig zeg. <laughs> nee, ah, ja, in China. Ja, de rest van je leven kan je rentenieren ja. gewoon. Ja. Ja. Ja. Nou, een jonge vrouw uit Colorado wist niet wat ze moest doen... toen ze s'nachts een gemiste oproep van het nummer 1 666, 666, 666 op haar scherm zag verschijnen. Alsof het nog niet angstaanjagend genoeg was... kreeg ze vervolgens ook nog eens 48 sms'jes van Satan... De vrouw was zo geschrokken dat ze de hele nacht al bibberend is wakker gebleven. Uit schrik dat haar iets zou overkomen. Ja? En wat er precies gebeurd is, is op het moment niet duidelijk. Terugbelden maakt je ook niet veel wijzer. Maar bij het terugbeld naar het nummer hoor je alleen maar dat het nummer niet langer in dienst is. Wat hoor je? Dat het nummer niet langer in dienst is. En dan krijg je allemaal van die commentaren bij dat artikel. Ook van, uh, nou, uh, dus, ze zal wel een slecht geweten hebben en zo, weet je. Oh Ja. ja. Uh, nou. Ja, maar het is wel, het is wel een beetje. Gris. 48 sms'jes krijg je vannacht dan hè? Ja, 48. Ja. Nou, die kan Dan al... hadden er ook eens 666 moeten zijn. Ja, dat is, dat is mooi, ja. Maar misschien heeft ze niet goed verteld. Dat zou ik nog kunnen erop. Laatste plaatje voor uh, 10 uur. Maar blijf erbij, hè? Na 10 uur. Goedemorgen, Even nadenken hoe je dat <laughs> uit moet spreken. Want mij al honderd keer gedraaid, die platen nog steeds. Ja, het is een ramp gewoon. Ja, dyslectische mensen. Ach, ze zijn gewoon. En uh, post Nou goed, laat maar achter. Laat maar achterwege. Als je het wil weten, moet je gewoon maar even bellen. Dan, uh, ja, precies. Dan